9 uur. Het NOS-journaal door Alt De vereniging Eigen Huis vindt dat er een nieuw systeem van gemeentelijke heffingen moet komen voor huurders en huiseigenaren. Daarbij moet de omvang van een huishouden het bedrag bepalen dat betaald wordt aan gemeentelijke lasten. Dat nieuwe systeem moet in plaats komen van de onroerende zaakbelasting. Uit onderzoek van Eigen Huis blijkt dat huiseigenaren volgend jaar gemiddeld 2,7% meer onroerende zaakbelasting gaan betalen. Volgens de vereniging is de jaarlijkse OZB-stijging veel mensen een doorn in het oog, omdat die geen rekening lijkt te houden met de dalende huizenprijzen en de gevolgen van de crisis voor huiseigenaren. De aanslag stijgt volgend jaar gemiddeld van 256 naar 263 euro. Uitschieters met stijgingen van meer dan 10 zijn de gemeenten Het Beeld, De Marne en Valkenburg aan de Geul. In Blarikum, Werkendam en Renkum daalt de OZB-rekening met 3 tot 6 procent. Een christelijk meisje van 14 in Pakistan... wordt niet langer verdacht van godslastering. De aanklacht tegen haar is door een rechtbank verworpen. Het zwakzinnige meisje werd er door een imam van beschuldigd... dat ze bladzijden uit een Koran had verbrand. De imam wordt nu zelf verdacht... Hij zou de Koranpagina's hebben gestopt tussen papieren die het meisje had verbrand. De man wordt nu vervolgd voor het doen van valse beschuldigingen. Het meisje werd in juli aangehouden en gevangen gezet. Later werd ze op borgtocht vrijgelaten. Het meisje en haar familie zijn nog altijd ondergedoken. De Belgische regering heeft een akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Het kabinet onder leiding van premier Di Rupo werd, er, werd het vanochtend vroeg eens... na een vergadering van ruim 17 uur... Belangrijke kwestie was loonmatiging. Afgesproken is nu dat de lonen de komende twee jaar niet meer stijgen dan de inflatie. Uitzondering zijn de minimumlonen waarvoor het kabinet 30 miljoen euro uittrekt. Het Belgische kabinet verlaagt verder de lasten voor ondernemingen met in totaal 400 miljoen euro. Dat gebeurt door een daling van de werkgeversbijdrage van 0,3 procent. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton reist nog vandaag vanuit Cambodja door naar Israël. Ze praat daar morgen met premier Netanyahu over het recente geweld op de Gazastrook. Clinton gaat ook naar Ramallah op de westelijke Jordaan-oever voor besprekingen met Palestijnse leiders. Ze zal niet praten met vertegenwoordigers van Hamas. De belangrijkste boodschap van Clinton zal zijn dat niemand er belang bij heeft dat het conflict op de Gazastrook escaleert. Het weer vanochtend op de meeste plaatsen bewolkt. Vanmiddag kan vooral in het oosten en zuidoosten de zon af en toe doorbreken. Bij matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind wordt het ongeveer 11 graden. Morgen trekt een regenstoring over, dan wordt het ongeveer 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, nog 39 files, 150 kilometer bij elkaar. Vrij veel vertragingen op de A9, van Alkmaar naar Amstelveen, bij knoop het Raasdorp, 8 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem... bij knooppunt Velperbroek, 7 kilometer. Alle rijstroken daar zijn weer vrij. Ook op de A12, maar dan vanuit Utrecht naar Den Haag... voor knooppunt Prins Klausplein, 11 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Eemnes, 8 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht, bij Leusden Zuid... ook daar 8 kilometer.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 NOS Radio In Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Er was vanochtend opeens een twitterbericht van de Belgische premier Elio Di Rupo. Nous avons un accord sur le budget 2013. Oh wacht, het staat er ook in het Nederlands. We hebben een akkoord over de begroting 2013. Dat twitterde hij vanochtend. Ze zijn het eens dus over de begroting in België. Hoort u zo meer over? We gaan eerst naar Friesland, want het is een roerige tijd voor de inwoners van de Friese dorpen Oudwoude en Zwaagwesteinde. Eerder vanochtend spraken we met de burgemeesters van Colmerland en Dantumadeel, waar de twee dorpen onder vallen. Twee burgemeesters hebben deze dagen veelvuldig contact met elkaar gehad over de zaak Vaatstra. Ze bespraken onder meer de informatieavonden die worden gehouden voor de inwoners. Burgemeester Bjern Bilker van Colmerland vertelt waarom zo'n avond belangrijk is. Daar gaat het natuurlijk vooral om van uh, de gevoelens en uh, de reacties een, een beetje in goede banen te leiden. Niet dat het uh, uh, nu niet zo is, maar ik merk wel dat er een stuk uh, uh, behoefte is aan uh, het met elkaar delen. Uh, de kerk die komt morgenavond ook open te staan, dat soort zaken, uh, dat, dat leeft hier wel sterk. Natuurlijk is er een deel dat niet komt, maar er is ook een deel dat wel komt. In Zwaagwesteinde, waar Marianne Vaatstra woonde... zal er meer gepraat worden over hoe het nu verder moet... zegt burgemeester Harry Albers van Dantumadeel. Er is een verdachte. Maar verdachte is een, natuurlijk nog niet iemand die uh, veroordeeld is. Hè. Dus dat, dat wordt nog een heel proces. Dus ik denk ook daar even bij stilstaan. En ja, daarin ook toch met de mensen bespreken dat dat in de periode die nog komt... ...ook best wel weer uh, op sommige momenten geduld zal vragen... ...en sommige momenten in het hele traject uh, tot, uh, tot en met een rechtszaak. Ja, en nog verder momenten komen dat, dat mensen ook best wel weer uh, geraakt kunnen worden. Dat er een 100% overeenkomst is met het DNA van de verdachte... is nog niet voldoende bewijs. Weg naar veroordeling is dan ook nog lang. Het heeft lang geduurd voordat er een verdachte is gevonden. 13 jaar namelijk. Het Openbaar Ministerie heeft het niet allemaal even handig aangepakt... zegt hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. Nou, een, een van de dingen die, die toen de tijd uh, voorgesteld werd... om 20.000 mensen uh, DNA te gaan afnemen... dat was een, echt een, een, een excessief voorstel wat, uh, wat ertoe geleid heeft dat het college procureurs-generaal zei van ja, maar dat vinden we heel erg veel, dat gaan we niet doen. En als men daarmee voorzichtig was, begonnen bijvoorbeeld met een kleine cirkel op de plaats te lieden, en daar de mensen DNA afnemen, ja. dan was het misschien een stuk, een stuk verder gekomen. Dat oh, dus Peter van Koppen, rechtspsycholoog. Uh, ja, en dan is er nu toch een verdachte. Burgemeester Bilker heeft inmiddels gesproken met zijn familie. Uh, die wonen natuurlijk uh, grotendeels in oudewater en uh, daar ben ik geweest en uh, ja...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 En dat is best zwaar voor de familie. Ze hebben heel veel zorgen over, en dat zal iedereen ook begrijpen... en dat zou je ook zelf hebben in zo'n situatie. Hoe komt het? Waarom zou die het hebben gedaan? En dat snappen ze helemaal niet. Maar ook hoe komt het met het gezin? Hoe komt het met de boerderij? Dat soort vragen. Dat gezin van Jasper S. woont voorlopig ergens anders. Hoe het moet als ze over een paar weken terugkomen naar Oudwoude... dat weet de burgemeester nog niet.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 En dat was de burgemeester Ben Bilker meer. Over dat gesprek met hem vindt u op onze website nos.nl. Ook maar eens even naar Leeuwarden, want uh, ja, het bewijs op basis van DNA-materiaal alleen is niet voldoende. Er is aanvullend bewijs nodig, meer bewijs. Maar nog remmers, um, hoe gaat zo'n forensisch onderzoek, zo'n zoektocht dan verder? Ja, dat vroeg ik me ook af. Forensicon is, uh, werkt niet in strafzaken... maar bijvoorbeeld in alimentatiezaken. Hè. Is het kind wel van de wettige vader die is vastgesteld... of is er vreemd gegaan? Dat soort zaken doen ze hier ook. Maar ik vroeg net hier onder andere uh, aan Carina Bottema... die hier ook bij Forensicon werkt. Wat zouden jullie nou doen? Want er wordt in die woning gezocht. Wat zouden jullie gaan zoeken? Nou ja, het mooiste is natuurlijk als je uh, een, een, een uh, delictgerelateerd item vindt. Dus bijvoorbeeld uh, een mes... Ja, maar dat is wel een hele mooie mooi cadeau, zou dat zijn natuurlijk. Ja, nou ja, je weet niet wat uh, iemand bewaart. Uh, sowieso weet je niet of hij het heeft gedaan. Maar als hij het mogelijk heeft gedaan, uh, zou hij het mes kunnen hebben bewaard. Er is een schoenafdruk gevonden. Ja, wat is de kans dat iemand na 13 jaar nog een paar schoenen heeft bewaard? Ja, dat zijn vragen die je je af moet stellen. Maar daarnaast, uh, ja daderinformatie, ja. uh, delictinformatie. Maar ook of hij zich, en dat hoorde ik uh, net Marco Bosman zeggen... of hij zich anders is gaan gedragen sinds dat, dat wangslijm is afgenomen van al die mensen. Wat heeft hij aan meegedaan? Ja, ja, hij, heeft, uh, hij is zelf bereidwillend geweest om uh, mee te doen aan dit onderzoek. Dus het zou kunnen dat hij de afgelopen weken uh, ervan uitgegaan is... dat ze hem vanzelf opkwamen halen en dat hij dus uh, bijvoorbeeld nog uh, even op vakantie is geweest spontaan... of dat hij uh, zijn kinderen nog een extra cadeau heeft gedaan de afgelopen periode. Uh, eigenlijk feiten en omstandigheden die uh, ertoe kunnen uh, leiden... dat uh, de verdenking op deze persoon uh, groter wordt... dan alleen het feit dat we een DNA-spoor van deze persoon hebben. Ik zat me ook te bedenken, stel je hebt zoiets gedaan. Hè? Uh, hoe hou je dat 13 jaar voor je? Bewaar je een reliquie? Het zou kunnen. Het zou uh, heel mooi zijn als ze in het huis uh, iets kunnen terugvinden... wat uh, eigendom van Marianne Vaatstra is. Kettingje. Ja, een kettingje. Of Foto een handbandje. Uh, foto's eventueel. Uh, wellicht uh, heeft hij alles wat er in de pers uh, over deze zaak naar buiten is gebracht... goed, uh, goed bijgehouden. Huh? Uh, ja, het zijn allemaal zaken die uh, cumulatief kunnen leiden... tot uh, een hogere verdenking als uh, de verdenking die er nu is op basis van het DNA-spoor. Cynthia Zwart, zou je meteen zijn computer leeg gaan halen? Wat, wat heeft hij gegoogeld? Nou, meteen zijn computer leeghalen is een groot woord. Maar het is wel interessant om daar eens naar te kijken, inderdaad. Ja. Andere zaken nog, rondom het huis, de familie. Is die gewelddadig geweest? Heeft hij bepaalde voorkeuren? Ja, je wil natuurlijk ook een, da een daderprofiel opstellen. Uh, hè, dus um, uh, ja, dan ga je er eigenlijk al vanuit dat hij het iets heeft gedaan. Maar uh, een profiel van verdachte, zo moet ik het zeggen... Ja. Um, ja, misschien uh, is hij uh, gewelddadig geweest in het verleden... heeft hij trekjes, sadistische trekjes vertoond, uh, bepaalde persoonlijkheidsstoornis. Ik denk dat ze sowieso uh, naar het Pieter centrum gaan... om een uh, persoonlijkheidsanalyse te laten uitvoeren. Ja, dat zijn wel uh, dingen die eventueel kunnen leiden tot een hogere verdenking. Nou ja, we moeten niet denken dat nu alles in de stroomversnelling gaat... tenzij die bekentenis aflegt, maar dat dan nog. Gaan jullie de zaak nog helemaal volgen? Is dit interessant? Nou, ik hou het wel degelijk bij, ja. ja. Ja, Dat is uh... Ja, het is toch je vak. Dus uh, je wil op de hoogte blijven. Want als er vragen worden gesteld, moet je natuurlijk wel zinnig antwoord kunnen geven ook. Ja. We gaan zien wat er verder nog opduikt in deze, in deze zaak. En of er nog andere cold cases op een andere manier mm. toch nog met voortschrijdende techniek. En ik begrijp dat dat wel kan, ontzettend veel. Maar het is een enorm gepuzzel met dat DNA, dat heb ik hier wel vanochtend geleerd. Dat er toch nog belangrijke zaken opgelost worden. Want er zijn er nog genoeg dossiers die schrijnend in de kast liggen. Maino Remmers in Leeuwarden over het vervolg na het aanhouden van de verdachte in de zaak Marianne Vaatstra. Waar dus nog veel bewijs verzameld zal moeten worden om uiteindelijk wettig en overtuigend het, de schuld te bewijzen van deze verdachte. 13 minuten over 9 u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Gemeenten en provincies moeten niet meer risicovol beleggen of speculeren. Dat wil minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Meneer Plasterk, goedemorgen.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 Je gaat dan speculeren op wat de rente in de toekomst gaat doen. Ja. En dat kan ook op geld opleveren, maar dat kan natuurlijk ook een groot risico uh, hebben en veel geld kosten. Ja. En ze weten ook al dat dat niet mag? Dat is, dat is bij wet verboden. Uh, en het toezicht daarop wordt gehouden door de provincies. Uh, en nu is even de vraag of dat, of dat toch gebeurt, of het toch voorkomt. En omdat er in de pers wat meldingen van waren dat daar, daar wellicht het geval, dat dat het geval zou zijn, heb ik nu de provincies gevraagd. Om dat, uh, om dat toezicht uh, te houden en mij te rapporteren wat, daar, uh, wat er aan de hand is. Maar wacht even, nu ben ik in de war. Want u vraagt uh, de provincies toezicht te houden, maar dat hadden ze al moeten doen. Dus daar gaat iets niet helemaal goed volgens mij. Nou ja, misschien. Ik weet dus ook niet of die berichten waar zijn. Dus als er een. Uh, het mag niet. Je mag niet een derivaat hebben dat groter is dan de leningen die je hebt. Als een, de provincies houden daar toezicht op. Dus zodra ik een, een melding krijg uit de pers dat het misschien toch zou gebeuren, dan, dan moet ik naar de provincies uh, lopen en zeggen: klopt dit? Houdt u toezicht laat het mij weten. En dat heb ik nu gedaan. Ja, maar u, u heeft eigenlijk te maken met een informatieachterstand, als ik u zo aanhoor. Nou ja, dat de achterstand hebben we geregeld dat de provincies dat toezicht houden. Maar had u dit niet en... al moeten weten, bedoel ik eigenlijk, of uw voorganger... Nou ja, als, als, het als het al een lange tijd niet goed zou gaan, en dat, dat moet ik dus even afwachten, dan, uh, en als de provincies daar niet een effectief toezicht op zouden hebben, dan hebben we wel een probleem. Ja. Dus dat, ik ga er vooralsnog uit dat ze mij rapporteren dat het allemaal in orde is en zo niet. Dan zal ik inderdaad natuurlijk doorvragen en zeggen, goh, waarom, waarom wisten we dat dan niet? Ja. En het zou zelfs kunnen dat de regels uh, moeten worden aangescherpt, maar laten we eerst maar eens even afwachten... Um, wat hieruit komt. Ja, dat, wat... dat wilde ik inderdaad vragen, meneer Plastek. Als er inderdaad dat probleem is, uh, wat voor een aanscherping zou u dan kunnen denken? Nou ja, dan moet ik met de minister van Financiën samen uh, zorgen dat we dit soort regels aanscherpen. Misschien zelfs nog wel met meer collega's, want dan zal het ook voor andere sectoren, voor ziekenhuizen of, of andere uh, overheids- of semi-overheidsinstellingen kunnen gelden. Ja, wat nog was, het is dus heel verstandig dat men het risico afdekt, maar het is, het is onacceptabel dat men gaat speculeren. Is het ook onacceptabel dat er nu nog geen overzicht is, meneer Plaster? Dat er nu nog geen overzicht is? Het gaat om veel geld en het is in veel gevallen gemeenschapsgeld. Ja, het is natuurlijk gemeenschapsgeld. Nee, dus dat moeten we ook weten. En dat ja. moet uit het, het toezicht moet dat ook kunnen rapporteren. En, en daarom zeg ik als dat niet zo is of als men daar onvoldoende instrumenten voor heeft... dan moet dat inderdaad veranderen en dan gaan we dat ook snel doen. Ben benieuwd. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken, dank voor de toelichting. Ja, tot nu toe. De prijs van de koophuizen daalt, maar de OZB, onroerend zaakbelasting, gaat vaak omhoog. Vereniging Eigen Huis is het daar niet mee eens. Wordt u zo meer over na de verkeersinformatie. John Bakker bij de AWB met een aflopende spits. Ja, inderdaad. Nog 25 files, 100 kilometer bij elkaar... maar de meeste zijn vrij aardig aan het oplossen. Nog wel wat vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam... bij Knopend Zaandam, 8 kilometer. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam voor Knopend Koenplein, 6 kilometer... 8 kilometer nog op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Raasdorp. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... tussen Blijswijk en knooppunt Prins Klausplein 11 kilometer staan de vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, 17 minuten over negen. Het uh, Belgisch kabinet is het na een lange, lange vergadering eens geworden over de begroting voor 2013. Premier Elio Rubo twitterde er vanochtend over. Uh, we hebben een akkoord over de begroting 2013. Uh, ministers van de federale regering uh, waren al sinds gistermiddag bij elkaar. Joris van Poppel in Brussel heeft het gevolgd. Joris, groot nieuws en dus door de ...premier zo via Twitter bekendgemaakt. Precies, eerst in het Nederlands en dan in het Frans. Heel belangrijk vindt hij dat natuurlijk. Na 17 uur vergaderen, dat is niet niks. Allemaal net op tijd. Het is de bedoeling dat hij vanmiddag in het Belgisch parlement... ...zijn beleidsverklaring gaat voorlezen. Dat is een soort, een soort troonrede eigenlijk van de premier... Eindelijk mag je wel zeggen, want hij zou die beleidsverklaring eigenlijk half oktober al voorlezen. Maar het was zo moeilijk allemaal dat dat uiteindelijk een maandje is opgeschoven. Half november vanmiddag dan eindelijk de plannen voor België voor volgend jaar bekend. En is er nog niks doorgecijpeld, want ja, we zijn wel benieuwd hoe België de crisis aanpakt. Nou ja, er is al wel behoorlijk wat, wat uitgelekt eigenlijk. Het gaat in ieder geval om loonmatiging, heel belangrijk. Ik weet vorige maand, die grote ford -fabriek in Genk, ja. die ging failliet, 10.000 ontslagen. Toen kwam meteen, de werkgevers zeiden meteen, ja dat komt omdat de lonen, de loonkosten in België veel te hoog zijn. Ongeveer 5% hoger dan in omringende landen, dan Nederland en Duitsland. Nou dat wordt aangepakt, de komende twee jaar worden de lonen in België min of meer bevroren. Dat was al een grote stap, dat wilden de Vlaamse partijen heel graag. En daarnaast wordt er uh, flink bezuinigd voor ongeveer 2 miljard. En ongeveer 2 miljard uh, nieuwe belastingen en bezuinigingen. Ja, dan, dan gaat het bijvoorbeeld over de gezondheidszorg, openbaar vervoer. Het leger wordt op bezuinigd. Dus dat is een behoorlijk pakket. Uh, 4 miljard per jaar. Waardoor België volgend jaar een begrotingstekort heeft van 2 procent. Een stuk beter dan Nederland. En ook ruim binnen de Europese normen. Hmm. Um, in Nederland is er ook net de begroting. Ik wou er net over beginnen. Uh, het, het woord nivelleren is hier... Uh... Het toverwoord is, en, en ook een probleemwoord. Hoe is dat in België? Kennen ze het begrip uh, überhaupt? Ja, nivelleren, dat, is beetje het, dat, dat zit in het bloed van, van de Waalse partij Socialist. De socialistische partij daar, die, nou ja, die, die leeft, het die bestaansrecht is nivelleren, zo ongeveer. Alleen, ja, je hebt natuurlijk ook de Vlaamse partijen, die zijn daar helemaal niet zo fan uh, van. Die zijn veel uh, nou ja, wat, wat, wat conservatiever, wat, wat liberaler. Um, het, het, wat er nu uiteindelijk in het akkoord staat, is, uh, gaat lang niet zo ver als wat die Maalse socialisten uh, wilden. Die wilden bijvoorbeeld een vermogensbelasting, belasting op spaargeld. Dat bestaat niet in, niet in België, waardoor het zo aantrekkelijk is om je spaargeld in België te parkeren, ook voor Nederlanders. Nou, dat ging heel ver in Belgische begrippen, maar dat is allemaal uh, niet gebeurd. Er wordt een beetje geniveleerd. Jan Modal, die bestaat hier ook in België, die gaat er iets op achteruit. Maar allemaal niet in zulke grote mate als in Nederland het geval was. Hij heet ook Jan Modal in België? Hij heet ook Jan Modal. Ik heb het net nog opgezocht. Jean Modaal in het vaals. <laughs> Joris, dankjewel. Gaan we naar de financiën in eigen land, want de huizenprijzen mogen dan dalen. De onroerend zaakbelasting gaat komend jaar omhoog. Gemiddeld met 2,7 procent. Nans-André Laporte van de vereniging Eigen Huis... legt uit waarom de OZB omhoog gaat... terwijl de huizenprijzen dalen. De gemeente heeft een bepaald bedrag nodig voor alle voorzieningen. Dat zijn algemene voorzieningen als bibliotheken, zwembaden... maar ook alle culturele en sociale activiteiten. De begroting moet sluitend zijn. Dus moet een bepaald bedrag binnenkomen. Nee, dat heeft niks te maken met de kopenhuis. En mijn dat huis. huiseigenaren op basis van de woningwaarde. Hoe meer je huis waard is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 En die, want die discussie die moet ook plaatsvinden in de gemeenteraad. Uh, het onterechte wat er in het systeem zit... is dat alleen huiseigenaren betalen voor de gemeentelijke voorzieningen... waar iedereen, dus huiseigenaren en huurders, voor betalen. Dus u wilt af van die koppeling aan het huis? Ja, dat zou heel goed zijn. En dan denk je aan een ingezetene heffing... waarbij rekening wordt gehouden met de omvang van het huishouden. Heel simpel, een, waarbij een alleenstaande minder betaalt... dan een gezin met vier kinderen. En nu is dat niet zo. Een alleenstaande met een eigen huis betaalt de volle rekening... terwijl een gezin met vier kinderen... in een Huurhuis niets betaalt. We hebben nog niet gezegd om hoeveel het gaat. 2,7 procent gemiddeld. Hè, maar en, en die uitschieters gaan tot 13,5 procent. Ja. Dat is Boxmeer. Ja. Nou, Boxmeer heeft inmiddels de cijfers uh, bijgesteld. Oh. Want die bleken uh, cijfers te hebben gemeld. Die, uh, die ze inmiddels zelf weer hebben gecorrigeerd. Dus die vallen eruit. Maar gemeentes, uh, het beeld in Friesland, de Marne in Groningen, Valkenburg in Limburg. dicht in de extreme van ja. Nederland. Ja, dat klopt. Dit soort percentages boven de 10 procent. En dat mag. Nou ja, dat, dat mag. Um, ja, iedere gemeente heeft daar zijn eigen verantwoordelijkheid bij elkaar... Alle gemeentes bij elkaar, 400 plus gemeentes, hebben de afspraak met het Rijk dat niet meer dan 2,7% meer aan OZB mag worden opgehaald. Vorig jaar hebben ze dat hebben ze wel meer opgehaald dan de afspraak was. Daardoor worden ze dit jaar iets gekort, en is het 2,7%. En volgens onder, ons onderzoek zitten ze daar nu precies op. En die grote stijgers, he, komen ze dan van ver? Of het, want, dat kan het ook soms zijn? Hè? Dat uh, ingezetenen niet zoveel of huisarig niet zoveel betalen. Ja. Tot dan toe. Ja, dat kan. Sommige gemeentes hebben een laag tarief, maar niet allemaal hoor. Nee. En een heleboel die hebben toch gewoon een, een probleem. Vorig jaar hebben we gemeente gehad, Lingenwaard met een OZB-stijging stijging van 50%. Jo. En um, daar was gewoon een heel groot financieel probleem. En een mm. nieuwe wethouder die zegt, ja, ik moet het probleem uit het verleden oplossen. 50% meer betalen of uh, we hebben geen sluitende begroting. En uh, dat soort problemen kom je ook nu nog tegen. Dat zei Hans-André de Laporte van de vereniging Eigen Huis. Voor een staakt-het-vuren in Gaza moet het Westen optrekken met Arabische landen. Alleen door gelijktijdig druk uit te oefenen op Hamas en op Israël heeft een wapenstilstand kans van slagen, zegt Salman Scheik. hij is analist van het invloedrijke Brookings Instituut in Qatar. Correspondent Sander van Hoorn sprak hem over de vraag waarom Israël besloot in te grijpen in Gaza. He did it because Israel still hasn't got away from the notion that there is a military solution to the situation in Gaza. There is no military solution. Israël doet dit omdat ze denken dat een militaire oplossing nog altijd mogelijk is voor Gaza. Maar er is geen militaire oplossing. Gegoten lood, de militaire operatie in 2008-2009, was succesvol volgens de Israëli's. Hamas werd een lesje geleerd. The reverse seems to have happened. Hamas has shown, en Islamic Jihad as well, we can reach the big cities, Jerusalem, Tel Aviv. Ja, zo is het een meer gemengd beeld, want Israël wijst op het succes van de Iron Dome-systeem. Dat is toch een wat meer gemengd beeld, want de Israël wijst op het succes van de Iron Dome dat raketten schilt. Want je moet inderdaad vaststellen dat de meeste lange afstand raketten, dus die gericht zijn op Tel Aviv en Jeruzalem, dat die zijn tegengehouden. Uh, on the other side, the Palestinians, especially those in Gaza, uh, are feeling quite proud uh, that they can, you know, that they're uh, Hamas en Islamische Jihad en anderen kunnen nu Tel Aviv. Maar tegelijkertijd zie je dat de Palestijnen in Gaza trots zijn. juist omdat die raketten nu zover komen. En je ziet in Gaza parallel een toenemende radicalisering. Het is de grootste openluchtgevangenis van de wereld. Het is een hele jonge bevolking en ook een hele arme bevolking. En toen ik er de laatste keer was, toen merkte ik dat Hamas moeite heeft om dat alles te beteugelen. Zij zijn al lang niet meer de meest radicale factor in Gaza. We hebben een radicalisering van de Israëlse samenleving en politiek uh, over de laatste 10, 15 jaar. which should be zijn. Maar als je de recente opiniepeilingen in Israël leest... en waaruit blijkt dat heel veel mensen willen dat er een grondoffensief komt... dan, dan zie je diezelfde radicalisering dus aan de Israëlische kant. Zegt Salman Sheikh, is een grondoffensief eigenlijk nog wel afwendbaar? Het kan worden but maar het some een heavy lifting. Um, Niet alleen door Egypte, maar ook door de Verenigde Staten. Ja, dat kan nog gestopt worden, maar daar is druk van nodig vanuit Egypte en de Verenigde Staten met name, want. Iedereen is het erover eens dat een grondoffensief desastreuze gevolgen zou hebben... en dat een uitweg uit deze crisis daarna nog moeilijker zal worden. Dus de regio die moet druk uitoefenen op Hamas. En dat moeten ze doen in overeenstemming en coördinatie met de Verenigde Staten en Europa... die dan tegelijkertijd druk moeten uitoefenen op Israël... om akkoord te gaan met zo'n staak te vuren Extra pressure on all sides simultaneously in order to get them to accept a ceasefire. That's right, but it has to be not... ...de status quo we saw post-operation Lead in 2009. We do now have to see an opening up of Gaza. We do have to see... From the Israeli or the Egyptian side? From both sides. Both sides. From both sides. Maar als er zo'n staak het vuren komt, zegt ja. Salman Scheich. ...dan moet er eigenlijk nog iets meer structureel gebeuren. Want anders dan ga je dit na verloop van tijd weer terugkrijgen. De Gaza-strook die moet open. Vanuit Egypte en vanuit Israël. Hamas... Kun je niet vernietigen, dat heeft het verleden wel geleerd. Je moet de pragmatici binnen Hamas, en die zijn er wel degelijk, die moet je er weer bovenop helpen door met ze te praten. En daarom is dat bezoek eerder dit jaar van de kroonprins van Qatar, waar we nu zijn, dat is zo belangrijk geweest. Hij heeft het taboe op contacten met Hamas doorbroken. En na dat staakt het vuren is het dus voor de lange termijn belangrijk dat anderen zijn voorbeeld volgen. He went. He dat Hamas in Gaza was no longer isolated. Dit zou ondenkbaar zijn, zelfs zes maanden of een jaar geleden. Ja, en dat praten gaat ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, doen. Zij reist vandaag nog naar Israël. Gaat proberen verdere escalatie van het recente geweld te voorkomen. Praat met Israël en ook met de Palestijnse leiders in Ramallah. We nemen ook nog even mee naar Congo. Want het akkoord dat werd gesloten in het oosten hield geen stand. Sterker nog, de staak dat vuren kwam er niet. Helemaal niet, ook daar niet dus. In plaats daarvan bevechten rebellen en regeringstroepen elkaar... aan de rand van Goma, de belangrijkste stad in het gebied. Kees Broeren is op weg terug eh, naar Goma. Kees, wat kun je vertellen over de situatie vanaf waar jij bent? Ik ben inmiddels aangekomen aan de rand van de stad. We zijn naar binnen gegaan op het open terrein van de basis... ...van Zuid-Afrikaanse Unie die horen bij de vredesmacht van Nusco hier. Dat zijn er niet alleen, er zijn ook burgers die hier een veilig heen komen hebben gezocht... ...en die zijn toegelaten tot die basis omdat het hier een stukje verderop op dit moment... ...voor die mensen en ook voor ons dus veel te onveilig is. Vanochtend is weer begonnen het vechten in Goma stad uh, waar ik ben aan beide kanten van het Zuid-Afrikaanse kamp zijn heuvels. Vanaf die heuvels zijn rebellen van de groep M23 richting de stad getrokken en zijn de gevechten weer begonnen. We horen ze nu dan ook de notierinslagen en we horen ook de verhalen, want gisteren waren we niet in Doma maar in rebellengebied. De verhalen van mensen die zeiden dat er ook granaten hier op het kamp zelf van die VN-vredesmacht terecht zijn gekomen. Kortom, de situatie in Doma is het nog steeds voor burgers en voor militairen. Ja, er was even sprake van een akkoord en van een staakt het vuren. Waarom is dat allemaal toch niet doorgegaan? Er zijn uh, heel veel uh, verklaringen voorgegeven. Maar waar het denk ik toch op neerkomt, is dat de M23, die rebellengroep, uh, de regering van Congo onder druk wil zetten. Of ze het Congo nu wel of niet willen innemen, ze willen laten merken dat zij de sterkste zijn. En worden daarbij ook uh, toch geholpen door het uh, buurland Rwanda, waar Rwanda dat steeds ontkent. Gisteravond ook waren ja, berichten vanuit Roma dat debat er geschoten zou zijn... door het Congolese regeringsleven in de richting van Rwanda. Of wellicht zelfs over de grens met Rwanda... dat Rwanda niet alleen wil hebben teruggeschoten... maar ook enkele patrouilles richting die grens zou hebben gedirigeerd. Nou ja, er vliegen hier natuurlijk allerlei geruchten heen en weer. Dat kun je je voorstellen. De regering zegt op het ene moment, wij hebben de hele stad onder controle. De rebellen zeggen op het andere moment, wij hebben de stad zo goed als onder controle wij komen uit het rebellengebied van maar 70 kilometer ten noorden van Goma... bij de rebellen en staan nu weer aan de rand van de stad... ...en proberen later van de dag die stad in te komen als het veiliger is... ...en dan een duidelijk de beeld te krijgen. Kees Broeren, onze correspondent in Afrika, aan de rand van Goma dus... ...in het oosten van Congo met het excuus voor de wat moeizame telefoonlijn. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. U kunt ook eens rustig teruglezen op onze website nos.nl. En wensen nog een hele fijne dag, bijvoorbeeld... Met Sven. Sven Kokkoman, goedemorgen. En wat Lara, heb goedemorgen. jij zo? Wat hebben de eerste weken van dit kabinet gedaan met ons consumentenvertrouwen? Zometeen horen dat van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En daar ga ik over doorpraten. Verder wil de Partij van de Arbeid faillissementfraudeurs keihard aanpakken. Het gaat om een schadebedrag van tussen de 1 en de 1,7 miljard euro per jaar. En in Ierland is discussie over abortus helemaal weer opgeleid. Nadat een zwangere vrouw overleed omdat ze geen abortus kreeg. Dat en meer zometeen. In Goedemorgen Nederland is nu het nieuws van 1 over half 10. Dorald, meegens.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 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton... reist nog vandaag vanuit Cambodja door naar Israël. Dan gaat ze praten met premier Netanyahu over het recente geweld op de Gazastrook. Clinton gaat ook naar Ramallah op de westelijke jordaan -oever. Voor gesprekken met Palestijnse leiders... Ze zal niet praten met vertegenwoordigers van Hamas. De Belgische regering heeft na 17 uur vergaderen... vanochtend vroeg een akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Afgesproken is nu dat de lonen de komende twee jaar... niet meer stijgen dan de inflatie. Uitzondering zijn de minimumlonen... waarvoor het kabinet 30 miljoen euro extra... Uittrekt. En ook is er lastenverlichting afgesproken voor het bedrijfsleven. De vereniging Eigen Huis vindt dat er een nieuw systeem van gemeentelijke heffingen moet komen voor huurders en huiseigenaren. En daarbij moet de omvang van een huishouden het bedrag bepalen dat betaald wordt. En dat systeem moet in de plaats komen van de onroerende zaakbelasting, die volgend jaar opnieuw stijgt. Volgens de vereniging Eigen Huis is de stijging veel mensen door in het oog, omdat die geen rekening lijkt te houden met de dalende huizenprijzen. En een christelijk zwakbegaafd meisje van 14 in Pakistan... wordt niet langer verdacht van godslastering. De aanklacht tegen haar is door een rechtbank verworpen. Het meisje werd er door een imam van beschuldigd... dat ze bladzijden uit een Koran had verbrand. Die imam wordt nu vervolgd voor het doen van valse beschuldigingen. zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie, nog 17 files, 60 kilometer bij elkaar... met nog vrij veel vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knoop het Raasdorp, 6 kilometer... En een kapotte vrachtwagen op de A12. Hij is inmiddels gerepareerd en weggehaald. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag zorgt nog voor file... bij knooppunt Prins Klausplein. Alle rijstroken zijn wel weer open. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Consumentenvertrouwen bereikt dieptepunt. Iers abortusdrama leidt tot woede en protest. De Partij van de Arbeid wil harde aanpak van frauderende BV's... en het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is drieënhalf over half tien. Dit is de Caro met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Nijverdal. Waar stropers het druk hebben, want het kerstdiner komt eraan. Volg ons op Twitter. Hashtag GMNL Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt... op Goedemorgen Nederland, Zojuist de, zijn de cijfers uh, bekend geworden van het Centraal Bureau voor de Statistiek... Uh, rond ons uh, consumentenvertrouwen van de maand november. Uh, en die zijn niet best. Het zijn eigenlijk de eerste uh, cijfers van dat consumentenvertrouwen... sinds het aantreden van dit uh, kabinet. Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Goedemorgen. Goedemorgen. En nou, zeg ze maar. Nou, het consumentenvertrouwen is in november een paar punten gedaald naar min 37. Dat is nog niet het laagste punt ooit, maar het is uh, toch zeker niet best. Nee. Waar komt dat door? Nou, we zien dat uh, mensen vooral somberder zijn geworden over de toekomst, over de algehele economische situatie. Maar ze zijn vooral heel negatief over hun eigen financiële vooruitzichten. En heeft het ook iets te maken met het aantreden van dit kabinet en de hele discussie rondom de zorgpremie? Dat zal heel goed kunnen, want uh, ja, natuurlijk heel veel uh, maatregelen die zijn aangekondigd, uh, die hebben toch vooral het karakter van lastenverzwaring voor veel mensen. Ook in de discussie rondom de zorgpremie speelde dat een hoofdrol. En ja, dat maakt dat mensen toch somber te zijn over hun eigen portemonnee de komende tijd. Ja. Um, wat hebben deze cijfers dan vervolgens weer voor een invloed op de economie? Want de economische groei die, uh, is er niet meer. Um, en uh, ik heb altijd geleerd als het consumentenvertrouwen weg is... dat mensen nog minder gaan besteden en dat dat ook weer een negatieve economische effecten heeft. Nou, consumentenvertrouwen is al een hele tijd laag. hetzelfde geldt voor de bestedingen van die consumenten. Hè. We geven met z'n allen steeds minder uit. En het consumentenvertrouwen speelt daar een grote rol in. Want ja, als mensen weinig vertrouwen hebben over hun financiën in de toekomst... dan worden ze toch terughouderen met het doen van grote uitgaven. Ja, nou staat, uh, staan de feestdagen natuurlijk voor de deur. Sinterklaas, kerstmis. Uh, gaat dat consumentenvertrouwen dan weer iets omhoog... omdat mensen traditioneel dan cadeautjes gaan kopen? Dat is altijd afwachten. Natuurlijk zijn in december de uitgaven van consumenten... altijd wel hoger dan in andere maanden. Vooral al vanwege die feestdagen. Maar of het dit jaar net zo hoog zal zijn als vorig jaar... of misschien hoger of lager, dat is nog even afwachten. Goed, dan wachten we dat even af. En hebben we later opnieuw contact... Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik dank u zeer. Door nu naar José Bloemer. Die is hoogleraar Marketing en Consumentengedrag... aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokelman. Is dit wat u had verwacht of is het pessimistischer dan u dacht? Um, het is eigenlijk iets minder erg dan dat ik had verwacht. U hebt net, uh, mijn voorgaande spreker heeft u horen zeggen. Het consumentenvertrouwen is gedaald van min 32 naar min 37. Ja. Dat is een behoorlijke sprong. Als ik kijk naar de koopbereidheid, uh, wat een detailcijfer daarin is. dan is dat van min 24 naar min 25 gegaan. En dat valt mij eigenlijk nog mee. Maar het is inderdaad een dieptepunt sinds, uh, sinds jaren. Dus de consument is niet erg bereid om het aankopen te doen, vooral duurzame producten te kopen. Nee, en heeft dat te maken inderdaad met de economische ontwikkeling... dus uh, vertraging van de groei of het wegblijven van de groei zelfs? Uh, uh, de bezuinigingsrondes die het kabinet heeft aangekondigd... de woorden van de minister-president die zegt... dit gaat aan niemand voorbij... Daar heeft het alles mee te maken. En het heeft er denk ik ook sterk mee te maken. Dat door al die woorden, al de gebeurtenissen van de laatste tijd. Al de negatieve economische ontwikkelingen die u al zojuist ook al noemde. Dat het vertrouwen van consumenten, het consumentenvertrouwen daalt. Maar wat heel belangrijk daarin is. Dat vertrouwen wordt niet alleen door die economische situatie gebouwd. Maar dat wordt ook gebouwd door een overheid die vooral doet wat hij belooft. En ook laat zien dat hij het beste met zijn burgers voor heeft. En dat eerste uh, doen wat je belooft maatregelen aankondigen en vervolgens uh, ook daadwerkelijk uitvoeren, niet afzwakken, terugtrekken, weer met iets nieuws komen. En ook uitleggen aan burgers uh, waarom je bepaalde maatregelen neemt en dat die op de lange termijn het effect zullen hebben dat we het in Nederland weer beter met z'n allen zullen gaan hebben. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Maar dat laatste hoor ik voortdurend uit de monden van de ministers en staatssecretarissen. Um, ik hoor het te weinig, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind dat uh, maatregelen uh, weinig expliciet worden uitgelegd. Uh, hoe worden wij met z'n allen beter van een, zorg, van een pre uh, inkomenafhankelijke zorgpremie? Uh, ik niet, denk dat... niet, want die is er niet meer.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 individueel, uh, ieder op een eigen niveau, op een eigen manier wordt uitgelegd. Ja, maar goed, ik hoorde minister-president niets anders zeggen... dan dat we meer geld uitgeven dan we binnenkrijgen. Dat dat in geen enkel huishouden goed gaat en dus ook niet bij de staat. En dat we de rekening niet moeten doorschuiven naar onze kinderen. Is dat dan niet voldoende uitleg? Nee, Kijk, met wat u zegt helemaal eens en ook eens met wat de minister-president zegt. En ik denk dat de consument in Nederland ook weet dat er iets moet gebeuren en dat hij moet bezuinigen. Maar hij wil wel graag weten waarom, waarom hoeveel en wat het vervolgens gaat opleveren. En ik denk dat dat beter uitgelegd kan worden dan dat dat op het moment gebeurt. Ja, het Centraal Bureau voor de Statistiek, heb ik begrepen, stelt standaard vijf vragen aan consumenten om dat vertrouwen te meten. Welke vraag is wat u betreft het meest bepalend voor dat consumentenvertrouwen? De meest bepalende vraag is uiteindelijk bent u bereid om duurzame producten te kopen zoals televisies, wasmachines, computers, dat soort zaken. Maar heel belangrijk wat hiervoor ook al werd genoemd is toch ook wel van ja hoe kijk je aan tegen je eigen financiële situatie van je huishouden? Wat verwacht je met name voor de komende twaalf maanden? Ja. En dan zien we toch dat burgers daar erg negatief over zijn en ja. ja dat betekent dat ze de hand op de knip houden. Ja ook bij de Sinterklaasinkopen en de uitgaven die ze doen voor kerst? Ja, dat is moeilijk te voorspellen. Um, je ziet toch in die tijd dat veel mensen in de mate van het mogelijke... toch weer met hun hand over hun hart strijken... en wel degelijk cadeaus gaan kopen. Dus ik vermoed dat het deze kerst, deze Sinterklaasperiode nog mee gaat vallen. Ja. Uh, een heel boel maatregelen gaan natuurlijk ook pas 1 januari van kracht worden. Dus ja. uh, komend jaar gaat het echt doorknijpen. Juist. Nou ja, goed. In de afgelopen jaren zagen we telkens ook in de crisis van 2008, zal ik maar zeggen... dat die uh, inkopen rond de feestdagen op alsmaar bleven stijgen. Die bleven zelfs stijgen, die bleven op peil. Dus uh, ja, wat dat betreft denk ik niet dat het dit jaar uh, veel slechter nog zal gaan. Nee. Goed, en uh, resumerend, uh, u had eigenlijk een nog dieper dieptepunt verwacht uh, dan die min 37. Dus dat valt u nog mee. En u wijt het eigenlijk aan het gezwabber van het kabinet, vooral? Mede daardoor, ja. En het niet duidelijk uitleggen, ja. ja. Oké, okay. José Bloemer, hoogleraar marketing en consumentengedrag aan de Radboud Universiteit. Ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In Groot-Brittannië zijn de afgelopen 45 jaar zo'n 44 miljoen vogels verdwenen, blijkt uit onderzoek van Britse natuurorganisaties. Hoe gaat het met de vogelstand in ons land? Antwoord komt van Ruud Voppen van Sovon, Vogelonderzoek Nederland. In Nederland zijn er ook miljoenen vogels verdwenen, vrees ik. Wij hebben recentelijk, net als de Engelsen, berekend. Hoeveel paar uh, van onze boerenlandvogels uh, sinds de 60er jaren uh, uit Nederland zijn verdwenen? En dan hebben we het over broedpaartjes. Boerenlandvogels, dat wil zeggen, vogels weidevogels, akkervogels, vogels van kleinschalig cultuurlandschap. En dan komen wij tot uh, schrikbare conclusie dat ook in Nederland 5,5 uh, tot 8 miljoen van die broedparen zijn verdwenen sinds de 60er jaren. Dat betekent een achteruitgang van zo'n uh, 70 procent waarbij er uh, ja, uitschieters zijn, uh, zoals de patrijs, de veldewerik... en de zomertoppel, die uh, met 95 zijn achteruit gegaan. Dus dan, uh, ja, dan heb je het over een hele grote aantal uh, vogels. Ook bij ons dus. Het antwoord van Ruud Vopper was dat. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedenborgnederland.kro.nl... voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Dijverdal. Niels de Jager is daar. Een dik pak herfstbladeren... Ligt uh, hier bij het uh, bezoekerscentrum van Nationaal Park uh, de Sallandse Heuvelrug in Nijverdal dus. Toezichthouder uh, Arend Spijker hier van dit uh, Nationaal Park. Ja, Zo'n bos in november. Ik vind het wel lekker om, uh, om te wandelen. Maar in deze periode komen ook andere mensen hier uh, op af. Ja, zeker. Hier komen, uh, met name in deze tijd van het jaar komen er uh, ook stropers deze kant op. Uh, waar wild is, uh, daar komen stropers op af. En vooral uh, in de weken voor de kerst, zeg ik altijd. Dan is het uh, wildbraad uh, extra duur. En stropers gaat het eigenlijk maar om één ding om uh, ja, geld te verdienen. of te verdienen. Uh... Dus echt met het kerstdiner in het vooruitzicht zijn er meer stropers hier? Ja, inderdaad. Als er uh, de kerst in de aantal is, elk jaar zal het er, dan, dan komen er meer stropers. Dan wordt er meer gestroopt. En wat kunt u daaraan doen? Nou, heel alert zijn. Uh, ik zeg wel eens uh, 24 uur per dag, 7 dagen in de week in het veld zijn. En uh, ja, heel goed uitkijken en uh, het geluk afdwingen. Nou is het uh, nu al een beetje te laat op de ochtend uh, om de stropers te kunnen zien. Het is al te licht, het, het wild uh, heeft zich overscholen. Maar vanochtend vroeg zijn we even op uh, patrouille gegaan. Laten we fluisteren. luisteren. We rijden door de bossen. Koplampen zijn uit. Is dat uh, beter in uh, ja, die speurtocht naar stropers? Ja, dat, uh, dat uh, doe ik het liefst. Dan ben je zo onopvallend mogelijk. Zowel voor mensen als voor beesten. Er komt trouwens een auto aan. Ik ga even kijken uh, wat het is. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zal me even legitimeren. U rijdt hier vanuit welke ja. positie? Uh, wat was het nou? Dat was een, uh, een van de bewoners, de tijdelijke bewoners. Hier staat één huisje en uh, die kwam van het huisje. We zijn nu uitgestapt. Is dat uh, nodig om echt goed te kunnen zien uh, wat de situatie is? Ja, hier komen we bij een uh, weiland aan de rand van het bos. Vergekijker erbij. Dit is een ideale plek ook voor uh, verkeerde mensen of mensen die verkeerde dingen in... ...uit willen voeren. Uh, ze kunnen hier zo vanaf de weg kunnen ze de weiland oprijden. Even met de schijnwerper over zo'n weidje schijnen. En als er een ree staat, nou, dan kun je het voorstellen... ...dan is het een uh, koud kunstje om hem uh, dood te schieten. Wat maakt er eigenlijk voor zo'n ree uit... ...of die uh, wordt geschoten door een uh, legale jager... Of door zo'n illegale stroper? Ja, ja, dood is hij toch? Ik zou bijna willen zeggen, was hij maar dood. En als hij dood is, inderdaad, dan, dan, dat is het allerbeste nog. Maar een legale, een jager, hè, dat is dus geen stroper. Een jager die heeft er een uh, cursus voor gevolgd en die weet hoe hij moet handelen. En die schiet ze met één kogel, als het goed is, dood. En als hij niet dood is, dan gaat hij hem nazoeken. En dan gaat, zet hij alles op alles om. Te zorgen dat hij wel binnenkomt. En zo'n stroper als hij alleen maar aanschiet en niet, uh, ja, geen voltreffer heeft, dat, dat klinkt als een leidersweg. Ja, dat, dat, dat is ook vaak een leidersweg. Ik heb uh, nog niet zo lang geleden kwam ik hier een reet tegen die door de voorpoot was geschoten. Nou, die gaat uiteindelijk gaat die dood, want die kan geen voedsel meer krijgen of die is toch zo verwond dat hij toch na een paar dagen dood gaat. Dus uh, ja, die komt op een vervelende manier aan het eind. Dat uh, willen we met elkaar ook niet. Ja, we zijn weer terug bij het bezoekerscentrum van het Nationaal Park. De Sallandse Heuvelrug, Arendspijker. Ja, geen uh, stropers uh, gevonden, dus. Maar uh, hoe, zat, dat, hoe zat het de afgelopen weken? Nou, uh, we zijn eigenlijk elke dag al let uh, met elkaar. Hoe groot is die pakkans? Nou, ik, als ik heel eerlijk moet zijn, de kans dat, dat ze niet gepakt worden is heel groot. Want er uh, blijven natuurlijk momentopnames. En het is een groot gebied, ruim 5000 hectare. En je kunt niet overal tegelijk zijn. En ook niet uh, ja, elk moment van de dag overal zijn. Dat lukt gewoon niet. Dus. Maar ja, u en uw collega's die doen er alles aan om die stropers dus uh, ja, te betrappen. Nou ja, ze zijn gewaarschuwd hier in de bossen bij Nijverdal. En daar was Niels de Jager. Straks Iers abortusdrama leidt tot woede en protest. Meijerst. 3, 2, 1, go. Deze dag, 1969. Ja, niet alleen de commentator, het hele stadion gaat uit zijn dak... als de Braziliaanse voetballegende Pele deze dag in 1969 zijn duizendste doelpunt maakt. Pele speelde <coughs> pardon, slechts één keer tegen het Nederlands elftal. En hij werd toen gedekt door Rinus Bennaars. Dat was dus uh, niet mijn, uh, mijn bedoeling hoor. Ik bedoel, dat, dat ging van, uh, van de technische commissie uit. En dat ik dus een beetje uh, Pele moest schaduwen, dat hij dus niet, niet zozeer... Ja, en daar was ik het allemaal niet mee eens, want ik wilde hem ook gewoon ergens vrij spel geven, want hij was de, de trekpleister van die wedstrijd. De, de europa Toerende de voetbalploeg van Brazilië, die in het Olympisch stadion tegen Nederland aantrad, stelde al in de eerste minuut de kwaliteiten van Pieter Schraafland op de proef. Op de tribunes zag men dit hoofdschuddend aan, maar die somberheid verdween al gauw toen bij de volgende Braziliaanse aanval een blik... ...dat onze verdediging tegen de technisch zeer knappe... maar over het algemeen veel te tekortspelende en weinig schotvaardige tegenstanders heel wel was opgewassen. En uh, ja, daar kreeg ik toch de opdracht hem een beetje te schaduwen. Dus dat, dat was dan toch min of meer een uh, taak waar ik uh, nogmaals niet tevreden mee was. Maar die heb ik deels wel uitgevoerd zo. Bijna 40 minuten gespeeld, nog 5 minuten, houd het vol jongens. En goed weggekopt daar. Door ben Haars de... ik, uh, ik heb hem dus duidelijk zeker gespaard, want uh, natuurlijk uh, het is allemaal een, klein, uh, een kleine moeite om, uh, om hier een tegens, tegenstander uit te schakelen. Maar dat heb ik dus uh, nee, niet, niet zo gewild en ook niet zo gespeeld. De teleurgestelde toeschouwers zagen nog verschillende malen de flonkerende individuele techniek van de Zuid-Amerikanen. In de tweede helft is hij niet meer, uh, hij niet meer uh, gezien, dus ik heb maar één helft heb ik hem gezien. Ik heb hem dat nog afgevraagd van uh, de zo in even, uh, met Engels, uh, Maar dat, uh, dat had hij dan meermalen meegemaakt. Dat was ook in, in, in hun competitie ook zo. Dus dat, dat was hij allemaal gewend, zei hij toen. toen dan heb ik mijn, uh, mijn excuses aangeboden dat ik hem uh, wel een paar keer zo uh, met de attacks, atta zijn licha lichamelijke contact heb gehad. En dat, uh, dat, dat, hij dus, uh, dat heeft hij echt geaccepteerd en, en hij zegt, ja, dat, uh, dat heb ik wel uh, meermalen meegemaakt. Weer een kans voor Nederland, Goeie! Ja, want we hebben dan uh, de wedstrijd ook uh, gunstig afgesloten. Want het was, ondanks vriendschappelijk, was het toch uh, ja, een volle, volle stadion daar zo. Dus het was best een aantrekkelijke wedstrijd ook. Brazilië was tegen ieders verwachting in... met een 1-0 nederlaag in Nederland lelijk op de koffie gekomen. De 81-jarige Rines Bennaars dekte Pele. Tijdens de wedstrijd tegen het Nederlands elftal en Pele... maakte zijn duizendste doelpunt deze dag in 1969. Tenders. 7 minuten voor 10, u luistert naar de KRO op Radio 1. We gaan naar Ierland, waar de Ieren woedend zijn... en de roep om verandering van uh, de hele abortuswetgeving... steeds luider wordt sinds de dood van een zwangere vrouw... Daarbij wie abortuswet uh, geweigerd. Inmiddels mengt ook de katholieke kerk zich in de discussie... en de aartsbisschop verdedigt het Ierse abortusbeleid. Maar de roep dus om verandering wordt alsmaar luider. Monique Nijhuis, correspondent daar, Goedemorgen. Goedemorgen, hi. hi. -hi. Nog even voor de mensen die dat nieuws hebben gemist... wat is er precies met die vrouw gebeurd? De vrouw was 17 weken zwanger en was naar het ziekenhuis gegaan met rugklachten. Uh, het bleek al heel snel dat zij in het proces was om, uh, om een kindje te verliezen, Maar omdat er nog een hartslag was, kon nog niets gedaan worden. Uiteindelijk heeft die vrouw uh, drie dagen lang heel veel pijn gehad... en is, uh, is bloedvergiftiging opgetreden. Maar nogmaals... De, het ziekenhuis kon niets doen voor haar, omdat er nog een hartslag was. Ze konden niet bijvoorbeeld het leven van die vrouw redden of ingrijpen, uh, omdat het kindje dan uh, zou sterven. Ja, dus... Hoewel het eigenlijk toch het geval was dat het kindje aan het sterven was. Juist, met andere woorden, allebei zijn nu overleden en dus is er een enorme woede ontstaan. Hoe groot is die woede op dit moment daar? Nou, heel groot. Um, het is echt iedere dag uh, uh, het nieuws van de dag nog steeds. Um, afgelopen weekend waren er heel veel protestmarsen. Uh, het wordt besproken in de politiek, een beetje. Het wordt besproken op straat. Uh, iedereen is echt woedend en vindt dat er meteen iets moet veranderen. Dat ja. het lang genoeg heeft geduurd. Ja, dat vindt de katholieke kerk niet, want die heeft inmiddels gereageerd. En de uh, aartsbisschop, die verdedigt het kabinetsbeleid namelijk... handen af van de abortuswetgeving, het mag niet, punt uit. Hoe wordt daarop gereageerd? Tja, er was een beetje, het wordt een beetje zo opgevat van nou ja, we hadden niet anders verwacht. Het is de katholieke kerk, het is uiteindelijk toch nog steeds een katholiek land. Dus dat de aartsbisschop zoiets zegt, dat, ja, dat, dat zag iedereen aankomen. Ja. Maar eigenlijk wat ik een beetje merk is dat niemand echt iets interesseert op dit moment. Wat de kerk zegt of denkt, nee. iedereen kijkt naar de politiek. En wat doet de politiek? Nou, niet veel. Uh, dat is juist het trieste eigenlijk, want twintig jaar geleden was er uh, een referendum en is er een uh, verandering ingetreden. Uh, uh, ja, er zou een verandering doorgevoerd moeten worden. Yeah. Maar dat is dus niet gebeurd, dat is niet in wetgeving uh, omgezet. Dus al twintig jaar lang doet de politiek niet anders dan het kindje van zich afschuiven. Ja, maar toch uh, heeft de hoge rechter in Ierland toch in 1992, dat is twintig dat is, uh, jaar geleden... bepaald dat abortus moet worden toegestaan als het leven van een zwangere vrouw in gevaar is. Dat was in dit geval, was dat zo, waarom is er dan toch niet ingegrepen? Ja, dat is juist de vraag wat iedereen uh, uh, zo woedend maakt... Uh, er is inderdaad, uh, dit, deze wetgeving zou doorgevoerd moeten worden. Het zou twintig jaar geleden al gebeurd moeten zijn. Maar het is wel in het hoge Rechtshof doorgevoerd, maar het moet nog steeds in wetgeving worden omgezet. Yes. En dat is nooit gebeurd. En ja. omdat dat nooit gebeurd is, is het heel moeilijk om vast te stellen of voor een ziekenhuis om te bepalen wanneer is het leven van de vrouw in gevaar. Niemand durft daar een beslissing in te maken. Dus nee. wat gebeurt er? Niets. Nee, tenzij nu de volkswoede dermate groot is... dat onder druk alles vloeibaar wordt en de politiek wel moet. Ja, je begint het nu echt te merken. En politici zeggen nu ook van ja, we gaan iets doen. We gaan het erover hebben. Het staat hoog op de agenda. Ja. Maar ja, dat zeggen ze al twintig jaar. Ja. Dus uh, ik denk wel dat er nu echt iets moet gebeuren. Maar wat er daadwerkelijk gaat gebeuren... nou ja, ik verwacht dat het op zijn minst januari wordt voordat er, Ja. Goed, nou. Hou, hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen daar. Monique Nijhuis, correspondent in Ierland. Ik dank je zeer. Straks, dames en heren. De Partij van de Arbeid wil frauderende BV's harder gaan aanpakken. En er zitten veel giftige stoffen in bekende merkkleding. Kijk even wat u aan heeft en of dat veilig is. Hoort u zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland naar het nieuws met Donald Meg. Tot zo. KRO, Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Europees voetbal op Radio 1. Morgenavond in de Champions League. van Ajax komt en wordt binnengewerkt. Nee, blijft op de lijn liggen. Ajax, Borussia Dortmund. Hij schiet ja. Hij schiet erin. De Champions League, morgenavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit alarm ken je. Maar naast deze sirene is er nu een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid. NL Alert.